Kabbala voor Complete Life Management. Audio File 2 Wat betekent vrije keuze? Hoe kan de mens vrije keuze uitoefenen? Op welke manier? Alleen, er 50-50 is Wanneer ik doen of niet doen? ja of nee, goed of slecht, zie, dan kan ik mijn vrije keuze uitoefenen, dan zal ik geen twijfels hebben. Het lijkt misschien moeilijk, maar dat is het niet. Het is makkelijk. Kabbala is eenvoudig, maar je moet leren je op een bepaalde manier in te stellen. Ik heb nu even een voorbeeld gegeven en nu terug naar die verfijning van het gebruik van de krachten die er in de mens zijn. Wat zien we nu als de weg die de mens en de mensheid begaat? Het gaat ons om de individuele mens. Want de hele vooruitgang is alleen maar de vooruitgang van het individu. Ook al lijkt het ons dat de mensheid voor, vooruitgaat. Natuurlijk is dat wel zo, maar alleen, en bij de gratie, omdat een individu verandert. De hele bedoeling is om de mens ertoe te brengen dat die tete -tete relatie gaat dat die een tet relatie gaat opbouwen met de eeuwige. Niet met welk cultureel erfgoed dan ook, maar een rechtstreekse relatie met de eeuwige. Natuurlijk moet je ook wel sociaal zijn. En als er oorlog komt, moet je wel het land dienen. Je mag alles doen voor je land, of je buurt, etc. Maar in eerste instantie moet de mens zich individueel ontwikkelen. Dat is de hele bedoeling van het bestaan van de mens. Je moet je individueel ontwikkelen waarbij je ergens in de diepste diepte van jezelf aan niemand behoort. Um. Um. Het doel is dat je alleen een directe relatie opbouwt. Dus als iemand zegt dat hij tot een bepaalde groepering behoort, en dat dat zijn identificatie is, dan behoort hij in zijn persoonlijke ontwikkeling nog tot de groepsgeest, de massageest. Dat is dan de toestand in zijn ontwikkeling waar hij in verkeert. Je moet dat die mens uh, nooit kwalijk neemt, nooit neerbuigend naar, naar iemand kijkt. Iedereen heeft zijn eigen ontwikkeling. Maar het uiteindelijke doel is om tijd aan een relatie op te bouwen met het oneindige licht, waarbij je contact hebt met je eigen wortel van je eigen ziel. Elk mens heeft een absoluut unieke ziel. Het heeft niets te maken met de gezindheid van de organisatie waartoe je behoort, en waar je ook je identiteit hebt opgebouwd. Dat is een secundaire identiteit. Primair gaat identiteit alleen over jou en jouw geestelijke wortel. Jij en de wortel waarvan jij alles scheppende krachten naar je toe trekt. Met je wortel moet je contact hebben. Dat moet je opbouwen. En dat is ook de strekking van de hele geschiedenis. Zowel van een individu als van de maatschappij. Zie je wat ik bedoel? Dus eerst verbruikt de mens zijn energie... Alleen op een grove manier. Grof. Hij kent zichzelf niet. En is alleen bezig met overleven. Zoals wij gezegd hebben over de mammoetmens. En dergelijke. En dan op een andere manier. Zoals oorlogen. Waar het net zo is. Wij zijn dat en wij zijn dat, ze hebben geen individuele verbondenheid met de bron van hun ziel. Daarom behoren zij tot een andere organisatie, als massa. Wij zijn, niet ik ben, maar wij zijn. De hele vooruitgang is dus het verdunnen. Steeds verdunnen, dus hoger gaan in jouw ziel. Alles waar ik over spreek is binnen de mens. Niets is buiten de mens, want buiten de mens is alleen het oneindige licht. Alles zit in de mens. De hele vooruitgang zit alleen in de mens zelf. Je moet dan wel bij jezelf naar binnen gaan en daar contacten leggen met jouw energie, steeds dieper en dieper en die verfijnen. In de realiteit zien we daar ook een projectie van als zinnebeeld. Kijk, auto's staan gewoon buiten. Niemand denkt er meer aan. Er wordt wel ingebroken in, in, in en dergelijke, maar normaal is het zo so dat auto's buiten kunnen staan. En wij er niet aan denken dat iemand een wiel of zo gaat stelen. Natuurlijk gebeuren er ook dingen, maar het is in veel mindere mate. Wat vroeger onmogelijk was, is nu mogelijk. Wij lopen nu ook van buiten de kans om uh, op, op uh, aanvallen. Ook dus ook nu lopen we de kans om van buiten uh, op uh, aanvallen. En als we even teruggaan in de geschiedenis. Een paar eeuwen geleden, was in Europa het vermoorden van iemand nog een normale gang van zaken. Wat was het leven hier in het Westen, he, um, in het hele Westen? Het waren barbaarse toestanden, een verschrikking. Ik bedoel, in de middeleeuwen en zo. Het was een verschrikking. Waarom? Je moet het zo zien. Ook dat was een projectie van de menselijke ontwikkeling. De buitenkant is altijd een projectie van wat er binnen in de mensen leeft. Net zoals wij in het Nederlands zeggen, elk volk verdient zijn eigen leider. Dus als de mensen in het land vrij willen zijn, of zichzelf vrij willen ontwikkelen, cetera, dan past de politiek zich altijd aan de mens aan. Al lijkt het ons dat het niet zo is. Als wij naar landen kijken die nog in preontwikkeling zijn, en die oorlogen met elkaar nog voeren, en allerlei andere verschrikkelijke dingen doen. Ook zij hebben de leiders, die bij hen passen. Want de politiek is niets anders, dan het zich aanpassen aan de mens, aan de mens die leeft in dat land. En daarom is het cruciaal dat de mens, zoals hier in Nederland, leert om met zichzelf om te gaan. Dat hij leert hoe hij individueel met zichzelf moet omgaan. Nederland is daar klaar voor. Kijk nou naar Amsterdam. Waar vind je dat in de wereld? Elk huishouden is apart, individueel. Ik bedoel, elk gebouw is apart, heeft zijn eigen identiteit. Dat getuigt ook van het feit dat de mens hier al absoluut individueel is. Alleen moet jij nog leren om zichzelf te verbinden met zijn eigen wortel. Het manifesteert zich nu in deze tijd. Waarom nu? Waarom in de tijd? Niet de tijd is bepalend, maar de mens is er nu klaar voor. De zielen zijn nu al rijp om aan zichzelf te gaan. Werken. En alleen dat brengt de voldoening, alleen dat brengt de ware vervulling in de mens, dat is de tijd waarin wij nu leven. Die verfijning van de energieën in onszelf, daar moeten wij aandacht voor, we, we aandacht voor hebben. Duidelijk. Dus niets verandert ten aanzien van de mammoetmens. Alleen de verfijning van de energieën. Ik gebruik mijn energieën dus op een hoger niveau. Op welke manier? Misschien te vergelijken met ruwe olie. Je kan een vat ruwe olie hebben, maar als je een vat fijne benzine hebt, is dat uh, van een heel anders prijsklasse. En het ruikt heel anders. En And stel je nou voor, know, dat zo'n vat vol is van Chanel, nummer 5 nummer en vergelijk dan de prijs ja, met de ruwe met de, met met met olie en de voldoening die eh, het geeft aan de ene kant verandert er niets in de realiteit de moet de mens blijft altijd bestaan de ruwe energieën blijven in ons altijd intact. Maar dat zijn de lagere niveaus waar de krachten in ons als ruwe olie zijn. Die zijn altijd in ons aanwezig. Kijk nou eens buiten als iemand in die file neem ik als iemand in die file moet staan, of als iemand ergens komt en voor hem staat een auto, die hij niet kan passeren, terwijl de chauffeur van die auto ergens een babbeltje staat te maken. Kijk wat degene die er niet langs kan, doet. De wilde mens in hem komt naar buiten. Want hij pikt het niet. Hij, hij is assertief. Trouwens, over assertiviteit gesproken, daarover moeten we goed leren. In deze tijd wil iedereen assertief blijven. Iedereen wil met zijn ellebogen werken, etc. Assertiviteit is van binnen als dynamiek. Als dynamiek kan je zeggen, beter. Wordt niet kwaad, ook niet met je mond. Als je kwaad wordt, maak je jezelf kapot. Je maakt je eigen ziel kapot. Ik leer mijn studenten steeds, om niet kwaad te worden, en niet alleen aan de buitenkant. Want dan zit je bijvoorbeeld in die auto met een als alsof je het prettig vindt, dat die anders staat te babbelen, en zeg je, bij jezelf, praat maar verder, ik zit lekker, terwijl je naar een vergadering moet. Natuurlijk voel je je opgewonden. Eerst moet je iets proberen te regelen, maar niet kwaad worden. Wie kwaad wordt, breekt wat hij heeft opgebouwd. Volg je het allemaal nog? Ja, gelukkig. Er is een reëel verhaal over iemand, die zo ingenomen was met zijn eigen voordracht, dat die praatte maar door. Toen kwam er iemand van het personeel en die tikte op zijn schouder en zei, hier zijn de sleutels. Wanneer u klaar bent, wilt u dan de deur achter u afsluiten. Er bestaat dus een, bestaat dus een instructie, die aan de hele mensheid is gegeven. Waarom kom, kom ik met die instructie aan? En wat is die instructie? En hoe is de verhouding tussen die instructie, waar ik het over heb, die aan de mensheid is gegeven, en al het andere dat aan de mensheid gegeven is? Natuurlijk kan niemand pretenderen het te weten. Niemand kan zeggen, wij weten het. We hebben de instructie, wij hebben de instructie en de anderen niet. Ik wil jullie een beetje vertellen hoe dat zit. Probeer het te aanvaarden. Ik wil niemand op andere gedachten brengen. Je eigen mening heb je altijd. Maar probeer niet tegen te stribbelen je niet te verzetten tegen dat wat nu jij leest of hoort. Ik kan dat wel zeggen, want ik probeer niemand te overtuigen of ergens naartoe te, te halen, te leiden. Pak je kans. Het boek zal zijn uitwerking op je hebben. Jij zal zien... Op welke manier? Het is zo. So. Alles bestaat uit het bijzondere en het algemeen. Ook in de mens. Zo so is het in het heelal. En ook in wat aan de mensheid gegeven was. Aan de hele mensheid was alleen maar... Eén instructie gegeven. Eén instructie aan de hele mensheid. Hoe het een en ander functioneert. Hoe het heelal functioneert. En hoe de mens functioneert. Duidelijk. De mens is als een kleine wereld. De mens heeft alles in zichzelf. Aan de hele mensheid is één instructie gegeven. Stel dat er een fabriek is en daar wordt een bepaalde machine geproduceerd. Hoeveel gebruiksaanwijzingen worden er gemaakt voor die machine? Eén en niet drie of meer. Misschien zijn er wel veel verschillende programma's. Maar er is maar één instructie. Zo ook bij het zetten van de mens hier op aarde. Er is maar één instructie gegeven. Dat is waar ik over leer. Dag en nacht. Dat is ook de plicht van dat kleine groepje mensen, waar ik, ook, waar ik ook toe behoor, die dat in ontvangst heeft genomen. Een groep mensen naar vlees. Niet dat zij beter waren of zijn dan de anderen, maar zij moesten het wel ontvangen. En zij moesten tot nu toe en altijd. Zich daar dag en nacht mee bezig te bezighouden. Het is het besturingssysteem van het heelal En daar moet je je dag en nacht mee bezighouden. Dat is de taak van je. Hebreer in jezelf van je gevende deel waarom uh, dan trek je al die krachten hier naartoe voor jezelf en voor de hele wereld het is gewoon een plicht die men moet doen en dat is wat ik ook ontdekt Ontdekt heb, na een lange, moeizaam tocht van alles dat ik heb geleerd. Maar aan alle volkeren is, eh, is het gegeven. Ja, en niet alleen aan, aan Hebreeërs. Aan alle volkeren is ook iets waardevols van boven gegeven, iets aparts, uh, wat wij nu cultureel erfgoed noemen, aan iedereen is iets gegeven. Ook nou naar, kijk nou naar, naar de apaches, indianen, iedereen heeft iets ontvangen, namelijk zijn, eigen cultureel erfgoed. Aan de hele mensen, aan elk volk, aan elk groep mensen is iets gegeven wat eigen aan hen is: christelijk erfgoed, tibetaans erfgoed, etc. Kijk nou in het christendom hoeveel verschillende varianten er zijn op het christelijke erfgoed. Het is allemaal gegeven aan elk volk, aan diverse groepen, maar daaronder, in de diepste lagen, bestaat dan de algemene instructie dat voor de hele mensheid en aan de hele mensheid is gegeven. Waarom is niet iedereen christelijk? Waarom is niet iedereen joods? Waarom is niet iedereen chinees? Omdat alles nodig is. Alle krachten die in het heelal aanwezig zijn, zijn ook hier in alle volkeren aanwezig. Er is een kaleidoscoop van krachten. Maar daarachter, of beter daarbinnen, in de diepte, ligt de ene instructie die voor alle mensen, voor de hele mensheid is gegeven. En dat is wat ik bestudeer in de diepste geheime boeken van Zoger en de Boom des Levens. En nu is de tijd. De zielen zijn nu rijp. Dat staat ook in dat geheime boek van de Zoger dat na het jaar 2000 omgerekend in de tijd uh, om deze instructie toe te passen, ook door niet specialisten op dat gebied. Het gebied van het besturingssysteem van het HELA, waarbij het in geen geval zo is dat ik hier kom om iemand te bekeren om te worden zoals ik ben. Follow me. Dat is niet aan de orde. Iedereen mag en moet zijn eigen identiteit behouden. We hebben gezegd dat er het individuele, het bijzondere is En het algemene, het is allemaal in één, in één mens, in elk ding, in alles. Dus iedereen blijft zijn eigen wortel en zijn eigen identiteit behouden. En hij moet zich ook aanpassen aan de wetten van het heelal. Dus iets dat in elke mens leeft als het ware ons allemaal met elkaar verbindt. Ja, dat zijn de wetten van het heelal. Elk cultureel erfgoed is de bijzonderheid van de mens en tegelijkertijd iets dat hem anders maakt dan de ander. Geweldig is dat. Maar op een hoger en of dieper niveau bestaat ook nog een deel van de mens die verbonden is met elk ander. En dat is de instructie die ik bestudeer. Al mijn tijd gebruik ik alleen daarvoor. Maar de toepassing daarvan voor de mens van elke dag dat is wat aan mij gegeven is via mijn grote leraar, die in 1500 zoveel leefde. Het komt nu, het komt nu pas, want nu zijn we rijp om dat te gebruiken. Dit waren een paar woorden waarom het nu de tijd is voor de Kabbalah waar ik het over heb. Trouwens, de correcte uitspraak van het woord Kabbalah is juist op de tweede a. Ik bedoel correct in de zin van dat dit um, overeenkomt met de Hebreeuwse uitspraak. Dat komt van het woord Le Kabel ontvangen. Dus de nadruk ligt um, na die twee B's: Kabbalah. Ja, maar sommigen zeggen Kabbalah. Sommigen zeggen, de Russen zeggen Kabbalah. Maar correct is Kabbalah. Even tussendoor. Ik spreek alleen van de pure Luriaanse Kabbalah van mijn grote leraar naar geest, Ari Hakkador, de heilige Ari. Ik had geen leraars, namelijk van vlees en bloed. Mijn leraar is Ari, en die leerde mij in geest. Hij, hey, Ari, is de enige van mijn volk, van mijn volk naar vlees, die het predikaat heilige achter zich heeft. Aan hem is het gegeven. Hij mag het voeren. Door iedereen wordt het ook aanvaard, dat hij absoluut heilig is. Hij was maar 38 jaar toen hij dood ging, maar hij heeft alles gezegd, hij heeft ook gezegd dat deze methode voor iedereen is. Iedereen vanaf negen jaar, suggereerde hij, mag het leren. En dat was gezegd in circa 1500, het jaar 1550, had hij dit gezegd. En het geldt voor elke man, voor elke man en elke vrouw. Dus niet wat er later allemaal aan smoesjes, over Kabbala werd gezegd, dat je 40 jaar oud moet zijn, in je, in je paspoort, ja, dus naar leeftijd, je hele leer moet hebben geleerd, traditionele leer, en dan pas, en dat je dit en dat moet doen, met je handen en voeten, kinderen moet hebben, en een vrouw, of een man, etc. Dat is absoluut niet nodig. 40 jaar oud, het is een, uh, een bepaalde structuur, een bepaald niveau. In deze tijd kan iedereen het. Ik zal er nog meer willen zeggen. Ik zal nog meer bij willen zeggen. Op elk school zou iedereen het moeten leren. Joodse school, christelijke school, Indische school. Het heeft niets met religie te maken, want het ligt dieper dan elke vorm van het eigen culturele erfgoed. Je kan, na, je kan naast je eigen cultureel erfgoed, kabala leren, alleen al achter die lettertjes schuilt het oneindige licht. Daarom bestuderen wij dat ook met al met onze studenten. Alleen maar met die lettertjes erbij, alleen door die lettertjes ik maken gebruik alleen die lettertjes. Hebrauwse letters. En nu graag volledige concentratie. Want wat ik vertel, vind je nergens. En het is niet aan nee dat ik dat zeg. Dat ik dat weet. Maar wat ik nu wil vertellen... Daarin zit de redding, ook voor je, van jouw ziel, van de mensen, van alles wat leeft. En in deze tijd zijn we ook rijp om dat te horen, zelfs als je geen kabala doet. En het is ook absoluut niet belangrijk of je gelooft of niet gelooft. Kijk, elk volk heeft zijn eigen culturele erfgoed. Daar zijn in de loop van de geschiedenis ook allerlei methoden, filosofieën, etc., ontwikkeld, maar ook gewone, met, gewone methoden voor het geestelijke of het functioneren van de mens. In Amerika was bijvoorbeeld de grote Dale Carnegie, dat was een grote man die in de jaren, volgens mij 40 40 van de vorige eeuw in Amerika, de hele sociale cultuur van het omgaan met elkaar, had opgebouwd in zijn trainingsmethode. Het was toen een geweldig iets, geweldige iets, om positief te zijn, je bezig te houden met assertiviteitstraining, ens, ens, en dergelijke. Alles is nodig, alle trainingen, allerlei bedrijfstrainingen om je functioneren, jouw effectiviteit in je werk en daarbuiten te verbeteren. Onthoud erg goed dat ik nu alleen iets bijzonders wil toevoegen waar iedereen rekening mee moet houden. Als erfgoeden die de mensheid zijn gegeven, zijn allemaal opgebouwd op, laten we zeggen, de krachten die in een mens zijn, van boven tot het midden. Daar niet, maar, daar, maar niet daaronder. Het is dus allemaal opgebouwd van boven het midden, van de mens die krachten, be, worden benut, in al die erfgoeden, maar niet daaronder, want elk, cultureel goed zegt, daar moet je niet aankomen, daar zit de duivel, terwijl beide, delen, deel, terwijl beide, Bo kanten boven en onder het midden, deel uitmaken van de schepingskrachten in de mens. Als het ons gegeven is, moeten we het natuurlijk wel gebruiken, maar de mens was daar nog niet aan toe. Onder het midden zitten 98% van de scheppende krachten in de mens. En wij gebruiken het gewoon net als, ik weet niet wat, als grove energie, net als wat daar zit. Daar is de plaats, het fundament, waarvan binnen de seksuele krachten zijn. Ik kan zeggen, ook van buiten. Het heeft natuurlijk niets te maken, niets met seks te maken. Van binnen komen die overeen met de krachten van het heelal. Maar dan van zo'n diep niveau, als daar in de plaats, in de mens, wordt gemanifesteerd, niet fysiek natuurlijk, maar van binnen. Niemand, ook geen enkel volk, is de entree gegeven om daar binnen te komen. Om het te structureren. Um, te gebruiken. Opbouwend te gebruiken. En nu terug naar die verandering, waar wij eerder over spraken. Wat is dan de hele ontwikkeling van de mensheid en het individu? Dat is om verder te komen dan de mammoetmens, om dezelfde energieën die bij de mammoetmens waren te verfijnen en te gaan gebruiken. Wie was de Mamutmens? Dat was degene die op Mamutjacht ging en daarna naar zijn eigen grot of spelonk. En na het eten en drinken pakte hij nog even stevig zijn vrouwtje. Waarom zeg ik dat? Opdat jullie begrepen. Je instellen. In de grofheid die er was. Kijk nou naar een, een boer niet. Nee, kijk nou naar een boer. Neem ik Kijk nou naar een boer. Niet die hier op aarde loopt. Het is ook zijn leven, dus die van beroep is, een boer. Eerst is hij bij zijn koeien en dan gaat hij naar zijn vrouw en hoepa, zoals bij die mammoetmens. Ik bedoel niet de mens, maar qua krachten. Terwijl het zo is gegeven aan de mens, dat hij ook deze krachten onder het midden, dus ook de seksuele krachten, waar de overgrote hoeveelheid en kwaliteit van de krachten, van de structureer, van de scheppende krachten zitten, verfijnd, duidelijk. Een doosje gaat heel zachtjes open. En er is zo'n gezegde als het maar. Je hoeft het doosje niet open te breken, om er binnen te komen. Als je het begrijpt wat ik wil zeggen, ook een vrouw hoef je niet hard aan te pakken, om haar hart te pakken. Jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Ik bedoel dat de mens al die creatieve krachten die in hem zijn, onder het midden moet gebruiken. En vooral in onze tijd is het duidelijk. Daarvoor was het niet zo. Waarom is het nu belangrijk? De realiteit is net als een expander: een expander is iets met metalen veren dat je met twee handen kan uittrekken. De realiteit van vroeger in de tijd van de mens en later, kon je nog lekker gemakkelijk, die expander uitspannen, hoe verder we gaan, hoe moeilijker het uitspannen wordt, wij moeten verder gaan, om dat nog verder uit te spannen, het is niet meer te ontlopen, in, de, in deze tijd, om de krachten die onder het midden zijn te gaan gebruiken op een constructieve wijze. Niet misbruiken, maar op constructieve wijze te gebruiken. Dus niet alleen maar op een grove manier, alleen maar een patatje, een biertje. En dan nog even dit en even dat doen. En dan is het weekend voor, weer voorbij. Nou, nou, en op maandag staat die man op. Hij moet eerst naar zijn werk en dan naar een psychiater. Of een sociaal werker. Wat is er overgebleven van zijn creatieve krachten? Niets. Duidelijk. En op die manier wordt het leven een sleur. Natuurlijk moet je er niet van weglopen. Het is allemaal menselijk om dat te doen. Maar bij alles wat men doet, moet men op een bepaalde manier doen met een bepaalde instelling van binnen. De mens is gemaakt om de alles op een andere manier te doen. In het Westen begrijpt men dit nog steeds niet. Men moest overleven, etc., maar in deze tijd is het anders. De plicht is aan mij gegeven om dat aan de mensheid te onthullen. Ik doe dat aan mijn studenten, maar ik moet dat ook verder naar buiten doorgeven, zoals hier in dit boek. Door de instructie kan men het mechanisme van elk sociaal, biologisch, economisch en andere versch verschijnsel begrijpen, zoals bijvoorbeeld de klimaatverandering in onze tijd. Het zijn niet mijn eigen woorden die ik zeg, het is niet mijn, mijn wijsheid. Ik spreek vanuit het perspectief van al die duizenden nachten die ik heb doorgebracht met mijn verlangen verlangen naar antwoorden uit de meest geheime boeken die aan de mensheid gegeven zijn. Dat is wat ik doorgeef. Neem nou bijvoorbeeld een onderwerp als suïcidale neging. In Nederland is het een probleem dat enorm toeneemt. In het Trimbos-rapport staat hoe groot het probleem onder andere hier in Nederland is. Er wordt momenteel een beleid, momenteel spreek ik van die tijd toen ik dat boek heb geschreven, dat is pas weg, pas weg 2006 zo, ja. uh, of eerder zelfs. 2004, er wordt momenteel een beleid in Den Haag ontwikkeld, en dat zal niet helpen. Kijk, okay, nou, toen heb ik al voorspeld uh, dat het niet zou helpen. Want zij kennen niet het mechanisme. Ze weten niet hoe dat werkt. Wij willen niet in hun schoenen komen te staan, uiteraard, maar het mechanisme zou ik wel willen doorgeven. Het zou zo geweldig helpen als de grote geleerden, als de grote geleerde heren hun beleid zullen gaan ontwikkelen aan de hand van dit eh, eeuwig mechanisme. Het zal ook enorm helpen als bijvoorbeeld de wetenschappers dit mechanisme, deze instructie, de ene instructie, in hun branche, branche zullen gebruiken. Dat soort informatie en ook over allerlei andere onderwerpen zal ik in, mijn, in dit mijn boek blijven verwerken. Recentelijk kwam hier in Nederland voor het eerst het taboe boven water van seks met dieren. Dat was altijd taboe, evenals, evenals alles dat met de omgang, met de krachten, met de krachten on, van onder het midden te maken heeft. Bestond het vroeger dan niet ja, natuurlijk. Het is er altijd geweest. Altijd stoeide men, stoeide men met dieren. Maar nu kwam het voor het eerst naar boven: het omgaan met de dieren en ook de pijn die hen wordt aangedaan en dieren porno. Zo zijn er enorm veel problemen. Weet iemand nieuw hoe met dieren seks om, om moet moeten worden gegaan? Niemand weet het. En het is absoluut geen nieuw verschijnsel. Hoe ermee om te gaan? Hoe komt het? Ik zou dat via die instructie, het mechanisme, kunnen verhelderen. De grote heren kunnen dan echt beleid maken. En dan zou dat helpen. Dan zullen wij Nederland echt levend gaan maken. Niet ik, maar de tijd, tijd is gekomen dat wij proberen een samenleving zo op te bouwen, dat het een levend mechanisme wordt, net zoals een menselijke ziel een levend mechanisme is. Er is geen andere manier om met elkaar om te gaan, dan te leren om elkaar lief te hebben. En dat is iets bijzonders, want wij weten absoluut niet wat dat is. Wij moeten dat leren, anders kom je niet aan je eigen trekken, als je de ander, mens, dier, plant, steen, niet van binnen gaat liefhebben. Het is niet een kwestie van alleen maar aardig zijn tegen elkaar, Tolerantie en dergelijke zijn geweldige onderwerpen om het over te hebben, maar iedereen veel, waar iedereen veel aan zal hebben. Het is niet eenvoudig als je succes wilt hebben. Strebel niet tegen bij het werken met dit boek. Verzet je niet, zelfs uh, niet als je tot de toestanden gebracht, gebracht zal worden, waarbij je bijna gaat huilen, want dat stukje van jouw innerlijk, dat nu als het ware zelfverzekerd is, een brok zelfverzekerd gevoel, ga ik breken helpen jou om te breken, omwille van jou. Verdraag het, want het gaat om jou. Vervolgens ga je daar dan een licht in ontvangen, dat je nu nog niet ervaart. Jij breekt dan zelf je ego. Niemand anders doet dat, en als je de duur uitgaat, dan neem je je ego mee. Maar je krijgt wel iets bijzonders, want het primaire licht zal je gaan doorboren. En dat zal jou in elke toestand helpen. Het zal je redding geven in al jouw toestanden in je leven. Um, hoe, kan je bij de, bij, hoe kan je bij jezelf nagaan of dit boek jou nieuw zal helpen om in contact te komen met de wortel van je ziel? Het doel van jouw bestaan. Je moet van binnen de wens de behoefte hebben. Het gaat alleen om de behoefte. Als je het gevoel hebt, ik ben wel oké, okay. ik kan misschien beter zijn, maar ik ben helemaal tevreden met mijzelf, dan, dan vind je jouw leven goed zoals het is en voel je geen tekort. Er is geen verlangen naar verbetering en dan kan dit boek jou niet helpen. Maar als je eerlijk met jezelf kan zijn en wil, kan en wil zijn, en ziet dat je tekort hebt, dan wel. Het is geen schande om dat onder ogen te zien, en dat je zegt: ik ben bewust van mijn absolute onvermogen om te geven. Niet het geven zoals je dat geleerd hebt, maar het ware geven. Dat je dat graag wilt, dat je verlangen zo groot is, dat je kan zeggen, ik heb er alles voor over, om het ware geven te leren. Want dat kan ik niet, je daar bewust van te zijn. Dat is al correctie, dat is de weg naar je succes in het leven, naar je vervulling. We zijn allemaal op weg, en als je dus voelt dat je wel je tekort onder ogen wil zien, en het zelfs wil opbouwen. Zodoende kan je ook steeds meer licht ervaren. Dan is dit boek geschikt voor jou. Het is niet zo dat ik jou lekker wil maken voor dit boek. Zoals in onze maatschappij gebruikelijk is. Dan ga je bijvoorbeeld naar een dokter, psychiater of wie dan ook. Die betaal je, en hij gaat jou verlekkeren, want klant is de koning. Bij ons, in de ware kabalenleer, is het anders. Het is zelfs zo, dat onze studenten het de eerste jaren verschrikkelijk vonden en vinden. Een student krijgt namelijk steeds meer van zijn eigen tekort te zien en te horen. De leer zelf wijst hem op zijn tekort, want zonder ervaring van je eigen tekorten kan je geen licht ontvangen, kan je niet vooruit gaan. Waar kan je het licht, de voldoening, ontvangen? Hoe kan jij je, je beter laten maken? als je tevreden bent met jezelf. Aan de ene kant, moet je niet tevreden zijn met wat je hebt, maar moet je dorst, honger hebben, naar het leven, een enorm tekort ervaren. Wat voor tekort? Je moet jezelf niet met je buurman vergelijken. Ik heb alleen maar... Een tweedehands autootje, terwijl mijn buurman heeft een Mercedes of zoiets. Je moet je niet met je buurman vergelijken. je moet tet tet komen met het licht te staan, de volmaakte. Dat is het enige waar je van binnen mee in contact staat. En dan voel je natuurlijk dat je te tekort schiet, dat je niet volmaakt bent. Dat is het belangrijkste. En niet dat je in een lotushouding gaat zitten en je, voelt alsof, en je voelt alsof je geweldig bent. Met de dag voel je juist dat je, dat je slechter bent. Ik zeg het nu direct. Als je met dit boek gaat werken, ga je je misschien verschrikkelijk voelen. Want je gaat jezelf zien, inzien. Het zien, je gaat jezelf zien, dat je, niet kan dat je jezelf niet kan verbeteren zonder de waarheid dat je alleen maar voor jezelf wil ontvangen. Om die, dat, die, die, dat je die waarheid onder ogen gaat zien. En door die houding sta je jezelf in de weg. Ik wil, ik wil, ik wil. Als je zo'n instelling hebt en wil houden en wil houden, dan kan je niets voor je doen, dan kan ik niets voor je doen. Het boek Niemand en niets zal je dan kunnen helpen. Het kan zijn dat je moeite hebt ge, uh, met het idee dat je tekort hebt. Dat er als het ware slecht in jezelf zit. Maar zoals ik al eerder heb genoemd, zijn er twee krachten in de mens en in het heelal werkzaam. Van je hoofd tot het midden, daar zitten de krachten die wij de goede neging in de mens noemen. Daar zijn alle culturele erfgoeden ook van de mens opgebouwd. En vanaf het midden en naar beneden, daar zit de slechte neging, zogenaamd de slechte neging in de mens, heeft niets slechts ermee te, ma eh, te maken, maar dat is zo, zo wordt genoemd. Wij moeten leren met beiden om te gaan. Hoe? Niemand weet dat. Het is alleen in die ene instructie gegeven. Hoe je daar licht kan ontvangen, de ouders, de schoolmeester, het culturele goed, of wie dan ook, die zeggen je, daar moet je niet aankomen, want daar zit, de duivel. Hoe moet je dat dan doen? Hoe moet je dat dan doen? Van wonderen, waar je slechte neiging is, daar mag je het licht niet zomaar aantrekken. Van je midden en naar beneden zit, een, hij zit het leuvendeel van je krachten, van je scheppende krachten. En die geven jouw leven. Die moet je op een zeer speciale manier omhoog leren te brengen. En het daar boven het midden, waar de goederig zit, daar, moet het, daar mag je het uh, laten corrigeren. Daar kan je het laten corrigeren. Ja, behalve die twee krachten, links en rechts, bestaat er ook het middelste lijn. Via die middelste lijn breng je het dan weer terug naar beneden, naar onder, de, onder het midden. Jouw bovengedeelte is als het ware licht. Daar is licht. En het onderste gedeelte is duisternis. En beide zijn constructief. Beide zijn structureel nodig. Beide zijn geschapen. Er is licht geschapen. Er is licht geschapen en duisternis. Het goede en het kwade zijn geschapen. Terwijl... Een cultureel goed zegt, nee, het kwade, daar moet je niet aan komen. Natuurlijk moet men tegen de mens, de mensenkind, zo praten. Maar wanneer de mens tot zijn wa wasdom komt, dan moet je dan moet die, die twee met elkaar verbinden. Beiden beide moeten het goede dienen. Dat is de hele kunst. Dat is eigenlijk waar het om draait. Mijn studenten leren drie, vier jaar aan mijn school. Dat heb ik geschreven in dit boek. Maar nu is het, um, het zo'n vijftien jaar. Zo'n so 15 A ah, 15 of 16 jaar, bijna 16 jaar. Ja, en dat is, that is the, in, that's, that's interne studenten in die overgebleven zijn. En die nog steeds leren met mij. Me. Yeah. Zij uh, indirect. Maar dat zullen we dat, laten we dat even bij te beschouwen. Het is niet dat zij enthousiast zijn. Ik spreek nu dus over de studenten van toen, ja, van die. Dat het, het is niet zo dat zij enthousiast zijn, ja, die waren enthousiast zijn. Ja, er, waren ze nog, er waren nog uh, uh, beginnelingen, ja, toen. Want enthousiasme is heel iets anders en gaat niet op bij het werken aan jezelf. Daar gaat het om bewustwording van je eigen goede en slechte kant. En dat je niet gaat vluchten in wishful thinking. Dat je niet gaat zeggen, in het hier namals, zal ik wel ontvangen, maar niet hier op aarde. Want de mens is gemaakt om hier op aarde het werk te doen en te volbrengen. En niet in het hiernamaals. Hier op aarde kan, kan je niets afkopen voor je hiernamaals. Seksskandalen en andere zaken kan de mens niet afkopen. Niets kan men afkopen. Duidelijk wat ik bedoel? Ook een cultureel goed kan dat niet, ook niet met geld. Het gaat om je persoonlijke werk aan jezelf. Wees je daar bewust van. Daarom kan het werken met dit boek een verschrikking voor je zijn. Ik zeg het eerst direct, zodat je het mij later niet kwalijk zal nemen.